Een lief o oh vrouw, dat gaf ik jou, maar al het leid, dat gaf je mij, dan ga je toch geweten. Al gaf je mij soms ook een wijdje kou Al stond ik uren met jou in de kou Toch kan slechts maar graan ontscheiden Omdat, Omdat ik zoveel van je had.